Take a blue horn, New Orleans born Ah, you take a stick with a lick. Take a phone, oh, hold the phone. Take a spot cool and hot. Now you have jazz, jazz, jazz, jazz, jazz. Little don't sound. Oh, that's positively therapeutic. Now you have jazz, jazz, jazz. Oh, that's jazz. Now you have jazz. Want bon, dit is zingen jazz.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 die de lichtvoeten gesongt uit zijn mouw schudde en veel mooie muziek in de jazz heeft nagelaten. Bariton saxofonist Jerry Mulliken componeerde zelfs een stuk voor Tom Jobim. En dat wordt hier, hier gespeeld door de Three Bariton Saxophone Band. Theme voor Job, Jobim. Too. I must have seen when she told me that she loved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 Beide laat ik horen. Eerst maar de hartbob trombonist JT Johnson in een mooi uitgesponnen Days van Zion Keun en Otto MUZIEK <zor> Da of that No, no They can't take that away from me The way your smile just spins The way you sing off-key The way The happy road to love, still.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 little late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 Tijdens datzelfde concert in 1957 trad ook de noord Stan Stan Gets op. Hier is hij met de mooie bellet It Never Entered My Mind. Mm -hmm. Mm-hmm.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 Mm-hmm. <laughs>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 Oh, oh,